Drie verdachten van een inbraak hebben in Almere een zwaar ongeluk veroorzaakt. Ze hadden geprobeerd in te breken bij een woning. Een getuige reed achter de man aan en de achtervolging werd overgenomen door de politie. De verdachten zijn daarna vermoedelijk met hoge snelheid door rood gereden en op een andere auto gebotst. Daarbij sloeg de vluchtauto over de kop. De verdachte en de andere automobilist raakten gewond. Het is nog onduidelijk of de achtervolging door de politie een rol heeft gespeeld bij het ongeluk in Almere. Hanna Bervoets heeft de Opzij literatuurprijs gekregen voor haar boek Lieve Celine. De uitreiking was afgelopen avond in het tv-programma Opium. Bervoets is blij met de prijs, een bedrag van 5000 euro. Daarmee wil ze haar studieschuld afbetalen en wat rondjes geven, zei ze. De prijs wordt sinds 1979 elke twee jaar uitgereikt door het maandblad Opzij. Maar de prijs droeg eerder de naam van Annie Romijn. Op de voorlaatste speeldag in de Spaanse voetbalcompetitie... heeft Lionel Messi zijn vijftigste goal van het seizoen gemaakt. De speler van FC Barcelona scoorde afgelopen avond vier keer tegen Espanyol. Hij heeft daarmee de prestatie verbeterd uit begin jaren 30... toen een speler in de Engelse competitie 49 keer wist te scoren in één seizoen. Het weer nog vannacht droogt is tussen de 3 en 6 graden. Overdag fris 11 graden met bewolking en kans op regen. Dit was het NPO Journaal. Dit is Radio 1. BNN BNN 47. Iedereen die nu belt, uh, even een klein momentje, want uh, René van de regie is heel even Jennifer weg. Naar beneden toe, want die uh, kent de weg niet. En ja, sorry René, ik zeg het maar eventjes. Want anders bellen allemaal mensen meteen en dan uh, ja, uh, moet ik ze in de wacht zetten. Ja, dat is toch even netjes om te melden ja, toch? Ja, ja. ja, zo is dat met radio. Ja. Volkomen transparant. Wij hebben ook niet allemaal mensen hier die uh, iedereen uh, uh, zomaar weg kunnen brengen. Dat doen we allemaal zelf. En nou, uh, <laughs> ja, nee, maar dit is heb toch wel. Jij hebt ja, juist de <laughs> entourage. Ik heb echt niet zes meiden die daar wachten. Dat is mooi met een, zijn. En je bent een hete krultank, dat als ik hier aan de microfoon wegloop, dan wordt mijn haar meteen in mijn Ik klilte. zou dat wel een keer willen, gewoon zo aan ja. Zo'n Sylvie van der Vaart ja, leven. Dat, dat, je niet, dat je niet je kopje koffie zo, hier, zo, zo, uh, echt zo neer moet zetten op die tafel... maar dat je gewoon iemand hebt die hem dan voor je vasthoudt. Ja, ik las een verhaal in De, de Raphaël. Dat is het blad van Raphaël van der Vaart. Hè. Ja, ik heb hem gekocht. Ja, en ik, ik las een verhaal over... Ik weet niet eens meer wat het echte onderwerp was. Maar ik weet alleen dat, dat, in, dat uh, in dat blad... Uh, ze op reportage gaan met Sylvie... Yeah. En uh, ik ben ook wel eens op een reportage geweest in mijn leven, voor dingetjes Wat zo. is dan op reportage gaan? Dat um, um, je ergens naartoe gaat? Ja, met, ja, ja precies. Uh, ja, ja, okay. om, om iets te gaan doen en ja, dan wordt Ja, uh, precies. En zij zit dus in een auto met een visagist en een make-up nee, dat is hetzelfde. Visagist en een kapper en, en een personal coach en dat, en dat zit allemaal om haar heen. En vlak voordat zij dan de auto uitstapt, dat staat ook mooi beschreven. Dan doet iedereen nog even de haar goed. En, de, en dat wil ik gewoon ook. <laughs> een keer. Dat wil ik gewoon voor deze show. Dat ik hier zo binnenloop. En dat je gewoon ziet dat iemand nog snel <laughs> ja. licht, paniekerig, nog even een krul, een beetje volume geeft. Zo. Hup, hup, hup. Nou, bij mij is het niet gebeurd. Want ik werd dus vanmorgen. Ik, ja, ik werd, ik werd wakker. En nee, ik ben nu al een beetje zo... Ik voel me best wel op mijn gemak allemaal bij jullie en zo... Na al die jaren. En ja. dan zitten wij er twee jaar naast elkaar altijd ja. en zo. Ja. Dus, en ik weet niet of je... de vorige toen ik hier kwam... Zeg maar aan het begin had ik, had ik de filosofie... Oké, okay, dan word ik wakker en dan ga ik dus... Uh, ga ik even lekker douchen... En dan even, even, even, even, even, even alles dat ik helemaal klaar ben en zo, en dan goede kleren aan en dan, dan presenteer ik lekker. Maar nu ben ik wel sinds een jaartje of zo wel gekomen dat Ik presenteer het lekkers om gewoon lekker in joggingbroek te gaan zitten en zo. En dat, dus dat doe ik dan nu ook. Dus René van de regie die zei net ook: van ja, je ziet eruit alsof je echt drie seconden geleden uit je bed bent komen rollen. Nou, dat was ook zo toen. Ja. Inmiddels ben ik al dan een half uurtje wakker, maar dan. Uh, dat vind ik wel lekker. De, dus een entourage heb ik dan niet echt nodig. Nee, maar gewoon, hey, ik ook die Out of niemand... bed look doe ik dan zelf. Ja. <laughs> <laughs> ik weet niet of er mensen zijn die dat echt nodig hebben, zoals bijvoorbeeld je lichaam vitamine D nodig heeft. Ik weet het niet, maar, <laughs> maar het is wel leuk om een keer, toch, ja. dat er iemand, stel je voor dat er iemand vlak voordat ja. jij de studio in in paniek raakt omdat jouw bril nog even recht moet worden gezet. Ja. Oeh, door een personal coach. Ik vind het echt fantastisch. Nou, ik zal eens kijken of ik... Ik, zal, ik, ga, ik, re, ik regel een keer een entourage voor je. Oh, je oh het goed? Tof. Ja. Ja, tof. Mag er dan ook iemand bij zetten die alleen maar ja en amen zegt? Ja, ja zeker. Ja, ja, Dat moet een ook eens zo'n entourage. Maar je moet dan uit die entourage moet je je favoriet kiezen. Ja, ja, ja. Mijn ja, ja. BFF. Je, ja, ja, BFF. <laughs> Mijn BFF uit de entourage. Ja, Oké, okay. ja, hij gaat helemaal goed komen. Ik ga een keertje voor je regelen. Vet. Is het leuk blad, de Raphaël? Ik vraag me af hoe ze dat dan hebben gedaan. Hè. Dan hebben ze dus sowieso al, Sylvie dat natuurlijk bedacht. Sylvie van die vaat die zei, weet je wat jij moet doen? Jij moet je een, een eigen, blad. eigen blad beginnen. En ik los die ja. met van een glimmende papier. En dan, en dat ze dan gaan na, hebben ze een clubje mensen gevonden die dat dan willen doen. En dan, hmm. Uh, even kijken hoor. Wat? De Rafael! En als ze het dan ook zo noemen. Ja, dat maar is dat, de... dat is natuurlijk een trending. Maar hè? dat blad bestaat toch al, alleen heet het anders? Het is toch gewoon de Linda? Ja, maar het is een soort trending ook. Ik moet zeggen, dat... want hij was bij de Wereld Draait door, hè, Raf van mm -hmm. de Vaart. En ik ben, hij is niet zo vaak op tv. Hij wordt nooit zo vaak geïnterviewd. Tenminste, of, of het gaat allemaal langs mij heen. Maar ik vind hem altijd super sympathiek. Super ja. Ja, sympathiek. hij is volgens mij heel aangegoosend. Echt gozer. sympathieke gozer. Ja. Maar Ali B, die was tafelheer. Ja. En die vertelde zeg maar het ware verhaal achter de cover. <laughs> nou, namelijk dat... De cover is een foto, een headshot. Dus ja. uh, van, uh, van Rafael met gezicht in beeld, ik zeg Google maar. eventjes, ja, inderdaad. Waar hij uh, glimlachend... Uh, de camera inkijkt, ja. maar wel met stoppels en een beetje ruig, maar met een, met een klein bloemetje in zijn mond. Oh. <laughs> en, toen vertelde, en toen vertelde Ali B. dus, dat, uh, dat, dat de, de filosofie kwam van Sylvie van der Vaart, natuurlijk. Uiteraard. En zaterdag zegt: gezegd, Raphaël, jij bent een echte man, dus jij moet... Uh, Rough and rugged op de voorkant. En mensen moeten... Hè, want je bent niet een soort gepolijste zeehond. Je bent een echte man. Maar je bent ook zachtaardig. En lief en vriendelijk. Dus dan kan je een bloemetje in je mond hebben. Ja, ja. Daar ik weet komt, niet eens meer waarom ik dit begon te vertellen. <laughs> maar dit is wat... Heb je hem daarvoor? Nee, ik kan hem niet goed vinden. Maar okay. oh, hier, kijk, privé. Telegraaf.nl die, die hebben er misschien... Nee, die hebben er misschien... Oh, mag jammer. je niet op internet komen dan of zo. Nee, nee, nee, nee. Ik zal hem wel eens even opzoeken. Denk, als ze als jou, als je jou vraagt, Meteen. Ja, meteen. <laughs> meteen eigenlijk was hij. Dus hij rijdt daar Echt alleen maar om die naar Suriname naar familie te sturen en te zeggen... Oh, kijk, opa, oma oh ik heb het gemaakt. Ah, ik zou jou... Ik zou wel... Ik denk wel dat jij een persoonlijkheid bent die wel uh, wat dingetjes kan... Uh, want je hebt wel wat te vertellen, maar je houdt ook, van, uh, je houdt ook wel van uh, mode. En dan, bedoel, Dat moet ook in zo'n blad natuurlijk, hè, dat, dat hoort erbij. Je moet een afwisselend pakket aan interesses hebben... wil ja. je zo'n blad kunnen vullen. Kijk, mijn... Mijn blad zou niet heel interessant zijn. Maar... De Luc? Ja, met, met alle toffe, toffe joggingbroeken van 10 euro. De Luc, punt. Nee, nee, nee. Je moet jezelf niet tekort doen. je hebt, je hebt toch ook meer interesses dan, dan radio en ja, joggingbroeken? Ja, ja, nou, ja, dat zou even verpazen. Niet heel verschrikkelijk veel, hoor. Nee, ja, nou, ja, mijn hobby was radio altijd al. Ja. Dus ja, dan, uh, maar, nee, maar, maar jij ook. zou dan denk ik veel doen over uh, trouwen... En hoe het leuk oh, te nee, houden. En... Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> en <services> nee, maar <laughs> Er is een reden waarom ik in Las Vegas ben getrouwd. En dat is omdat ik echt een pleurenshekel heb aan trouwen. En alles wat er omheen hangt en zo. En Terwijl... dan zou je de anti-wedding de anti special zou je dan doen. Ja, ja. Maar, maar de beste anti-wedding special is gewoon lekker niet over praten. <laughs> denk <ik dan>. ja, <laughs> ja. Dat <is> <laughs> klinkt wel heel cynisch zo. Ja, hè? Dat is een ja. beetje flauw ook. Maar het is wel, kijk, want je maakt een grap. En ik zeg, ik zou het meteen doen. Uh, en dat is waar. Maar het is wel... Waarom wil je dat? Ik zou mezelf ook de vraag moeten stellen ergens. Waarom zou ik dat willen? Ja, want je, je, je, je gaat er namelijk ook vanuit. Ik bedoel, Rafa van, van, is, is een aardig jongen. Maar hij gaat er ook vanuit dat er kennelijk... Uh, ...duizenden, tienduizenden mensen zijn... ...die heel graag willen weten wat hij allemaal meemaakt in zijn leven. En, en, zo, en wat hij interessant vindt. Wat hij interessant vindt, want dat moet je wel hebben. Je moet natuurlijk ook ja. iets... ...je moet wel een, uh, ja. een beetje ego hebben. Om... Je moet absoluut echt hebben. Maar ik kan me voorstellen... ...ik kan me best voorstellen, ik weet niet of dat nou de doelgroep is... ...die dan ook dat blad koopt... ...dat als je een jonge jongen bent... ...die uh, misschien zo'n soort leven ook ambieert... ...die ook een topsporter wil zijn... ...met een prachtige vrouw die allemaal... TV dingetjes doet. Dat dit dan weer zo een mogelijkheid is om iets dichter bij RAF te zijn. Ja. Nee, leg je me uit? Nee, nee, helemaal niet. Nee, nee, ik denk, dat, maar omdat, ik denk ook dat dat echt zo is inderdaad. Ja, ja, dat dat ja. Zo want, dat, ja want ik merk dus... Oké, okay, zal ik je een super truttig verhaal vertellen... wat ja. hier niet veel mee te maken heeft? Ik ga proberen dat heel kort te houden. Mm -hmm. Ik hou ontzettend veel van televisieseries. Ja. En ik heb een nieuwe serie ontdekt, HBO. Dat is een Amerikaans productiehuis en het is een kabelzender. Mm -hmm. Die maken de meest prachtige dingen. Hè? Echt prachtige Six Feet Under. Mooie serie, The Sopranos, The Wire. En die hebben nu een nieuwe serie. En die heet Girls. Yeah. Fantastische serie. Fantas en daar ben ik helemaal bezeten van geraakt. Dit yeah. weekend. En ik, heb, ik volg dus nu um, dat meisje. Dat is een meisje van 25 die het geschreven heeft, bedacht. Die zelf de hoofdrol speelt en die, die, het, uh, um, die het ook regisseert. Ja. Dat is helemaal mijn droomscenario. Oh my god, dat je dan zo oh. jong bent en, je, en je, je bedenkt een serie. En je mag dat bij het beste productiehuis ter wereld, namelijk HBO, maken. Ja. Dus ik volg haar nu op Twitter. En dan merk ik bij mezelf dat ik de hele tijd dingen naar haar tweet. In de hoop dat ze terug tweet. <lacht> Terwijl ze is 25 en ze woont aan de andere kant van de wereld. Ja. Maar, maar als zij een tijdschrift zou uitbrengen... Meteen... Ik zou, dat, ik zou, ik zou powerwalken ja. naar de Albert Heijn. En er zijn meerdere mensen die dat hebben. Nu al bij haar natuurlijk. Vooral in Amerika, waar het ja. heel populair ja. is misschien. En dus, dan, uh... dus als je iemand heel tof vindt... en iemand komt met een blad... Ja. dan heb je daarmee het gevoel dat je iets dichter bij diegene bent. Tot slot bent. over dit onderwerp. Wie, wie denk jij zal de eerste zijn die zo'n blad gaat uitbrengen? Nu, na, na Raphaël? De De Wes? Oh dat, oh, dat zou zomaar kunnen gaan gebeuren ook, zeg. Oh, nee, ik denk jawel, niet dat, ik die jolante. Ja, nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat er wel eens iemand is geweest die misschien dat idee bij haar heeft liggen Nee, we moeten het in een hele andere hoek zoeken. Ja. Um, Je hebt de Maarten bijvoorbeeld, Maarten van Rossum. ja Leuk ja. blad, hoor, Is dat me. leuk? Ja, dat ja, is wel leuk. Ja, ja. Ja. Ik vind ja. hem wel een vindt vent. Ja. Nooit gekocht, alleen blad. Ik denk dat we in één keer verrast worden... De Herman den Blijker. Bestaat die niet al? <laughs> ja, dat denk ik wel. Ja, dat, ja, zou dat ik doet. niet zo'n verrassing vinden. Ik denk al de Herman, de, de, de Blijker. De, de Blijk. Ik de, denk Ge al dat... oh, de Geert. Natuurlijk. Ja, de Geert. De Geert. Als je een Geert wil, dus natuurlijk. Ja, ja, dat zou ik wel echt kopen. Dat ben ik wel benieuwd. Ik om. ook. Wat erg. Ja. Terwijl, ik ben het nooit met hem eens. Of weinig. Hij heeft hij, nou ja, hij heeft dingen gedaan waarvan we nu, waarvan we op 50 jaar zeggen. Nou, misschien had je nou, dat toen je niet van. moeten doen met het nee. hele katshuisding maar ik zou het wel kopen. Ja, de Geert, interessant. zeker interessant, zeker. Um, ik, ik, ik voel de mailtjes al binnenkomen en ik zie ook René van de regie uh, echt die kijkt van mij, uh, die komt terug want die heeft de dus Jennifer net weggedragen. Nee, we hebben jullie toch alsof ja, over de hele tijd. Jullie zouden het toch hebben. Jullie over wat <laughs> anders. <laughs> <Ja>. <laughs> Gaan we nu doen? Uh, we hebben tijd zat ook want we hebben geen Crack de playlist vandaag want uh, zo uh, rond half zes een lange documentaire over de gebeurtenissen op 6 mei 2002. Het is namelijk tien jaar geleden, precies vandaag, dat Pim Fortuyn is neergeschoten. En het bizarre is dat het hier om de hoek is. Opdat, ik woonde toen nog niet in Hilversum, sterker nog, volgens mij woonde ik nog bij mijn ouders, mm. denk ik. Nou, oh, nee, ik denk dat ik net op Kamers woonde toen. En um, um, dus, Maar ik kan me nog goed herinneren hoe dat toen ging. Namelijk, ik zat... Uh, in, uh, uh, op mijn, ik, ik had naar de radio geluisterd, want ik was toen al uh, radiofan en ook fan van Ruud Wild. Dus ik had dat programma met Pim Fortuyn had ik gehoord. En toen ging ik naar boven toe om te MSN'en. Dat was er al. Mm. En, uh, dus ik zette de computer aan. Of ik was gewoon eigenlijk aan het internet. En ondertussen stond ook mijn MSN en aan. En wat je toen deed, vroeger, is dan... Er ja, was zo'n chatprogramma. En je, uh, als je iets echt graag wilde melden... Bijvoorbeeld heel liefdesverdriet of zo... Dan dat zette je dat in je naam. Ja, ja, ja, en ik ja, ja. kan me goed herinneren dat mijn, mijn neefje... En ik heb het eigenlijk nooit echt mijn neefje verteld. Niet dat het heel belangrijk is. Maar dat mijn neefje toen op een gegeven moment als naam had. Jasper. En dan... Uh, en dan Pim uh, Fortuyn neergeschoten, uit op de uit, ja, ja. als een soort Twitter eigenlijk. Ja, als een soort begin van Twitter. Ja, en uh, toen uh, op dat moment, uh, uh, nou ja, weet ik, ik weet, weet niet helemaal precies meer wat ik toen dacht. Maar ik ben wel als een speer naar beneden toe gegaan. waar, uh, nu zou ik dan nog meer op internet gaan kijken. Alleen toen ja, had ik nog niet het idee van dat ik daar alles goed kon vinden. Dus toen, nou, ik natuurlijk meteen de radio aangezet. En daar was het geloof ik ook op, en de tv ook aangezet, en daar was het ook al een beetje op. En uh, en toen heb ik het wel echt... Uh, ik kan me herinneren dat ik het een, een nare periode vond. Wat er ja. allemaal daarna gebeurde. Maar, maar daar was ik was gewoon boven op mijn, op mijn slaapkamer. En wow. jij? Ik heb het nog, um, nog even anders beleefd. Want het gebeurde. En ik, was, ik was ergens op straat. En volgens mij liep ik in de pijp. Ja. Yeah. En uh, De pijp in Amsterdam. De wijk in Amsterdam. En um, er ontstond iets van commotie. En ik begreep nog niet waarom. En op een gegeven moment gooide er... Dit is geen grap... Um, iemand van een balkon uh, of, of een steen, ik weet het niet precies, of een fles. Maar iets wat in elk geval hard voor je neerklettert. Yeah. En die man was helemaal door dolle heen en die zei... Godverdomme, ik liep met de nicht van mij, twee donkere meisjes. Yeah. Godverdomme, jullie hebben hem vermoord, jullie hebben hem vermoord. Ah, Godverdomme, tegen jou? kut allochtonen, jullie hebben hem vermoord. Want het was niet meteen duidelijk nee. wie de dader was, natuurlijk. Yeah. En omdat uh, Pim Fortuyn natuurlijk uitspraak had gedaan over, uh, nou ja, over verschillende bevolkingsgroepen Ja, die de had de een spraakmakende, spraakmakende ja. onderwerpen. Ja, ja, was meteen de soort consensus van dat moet wel, ja. dat moet wel. En die man die, uh, die gek waarschijnlijk, die nam met jou. Kwaalig? Nou, die gooide, die gooide dus. Ik weet nou niet meer of dat een fles was of, of, of een steen, een baksteen. Mm. Um, of een stuk, een stuk baksteen. Niet een hele baksteen, maar een stuk steen. Yeah. En dat kwam voor ons neer. En ik dacht, ik dacht echt: oh mijn God. En ik deed een schietgebed, heel bijna egoïstisch: van, laat het alsjeblieft ook niet. Een zwart of een bruin iemand zijn. Want je toen wel door dat. Je uh, begreep wel meteen ja, dat want, uh, Ja, want, want er gewoon, ontstond dan commotie dan... op nee. straat en mensen. En mensen die. die, die, die, die, die gingen dat tegen elkaar zeggen. Ja, en ja. Het was heel verwarrend. Ja. ja het was nee, heel verwarrend. Nee. Ja. En toen dacht ik meteen. Ik denk, oh jee, als dat zo zou zijn... dan zou de situatie zo opschermen. Nee, ik denk dat veel mensen dat hadden, hoor. Ja. Uh, die gedachten. En ik denk ook wel misschien dat er een... Uh, hoe, hoe, hoe naar ook is, maar dat er misschien ook wel... een soort van opluchting was bij veel mensen... Dat, uh, uh, toen het... Toen het uh, uh, dat niet zo bleek te zijn. Ik denk ja. dat het... Uh, ik denk dat toch wel veel mensen dat hadden of zo. Ja, Gekke gek, Ja, super raar. Dat je denkt: van oh ja, het is gelukkig het is, het is een blanke moordenaar. Phew. Ja. Maar het slaat er helemaal huis, nergens he? op. Want de daad is. Maakt niet uit wie het nee. doet. De daad is heel erg. Ja. Ja, het is heel raar. Ja, een tijd. Zeker, een hele rare tijd. En uh, daar gaan we over praten nog, uh, nog een uur. Nogal wat langer zelfs. Dus jij hebt nog genoeg tijd om, uh, om in te bellen. 0800-1121, 0800, -1 -1 -1, 0800 -1 -1 -1. waar was jij? Dankjewel, wel, oh, Oké. 0800 -1 -1 -1. waar was jij toen Pim Fortuyn werd neergeschoten? Uh, dat kan ik me nog heel goed herinneren. We waren op vakantie in een bungalowpark in Brabant. Uh, ik zat uh, bij de kapper en daar stond een uh, tv aan uh, in de hoek boven aan het plafond, zeg maar. En ineens stopte de kapper met knippen en die zei: uh, dus Ik keek een beetje om wat is er aan de hand. En toen keken we allebei naar wat er gebeurde. Ja, en daar, toen wisten, was het nog niet uh, bekend wat er precies gebeurde, maar al snel was, was wel duidelijk dat uh, Pim Fortuyn uh, ja, dat er iets mee al gebeurd was. En dat het ernstig was. Ik was aan het sporten. En ik kwam thuis en ik hoorde het op het nieuws. En uh, ja, iedereen had het erover, vrienden natuurlijk, op social media. Ja, waar was jij toen uh, Pim Fortuyn werd vermoord? Ik, had, ik heb het vermoeden dat het op social media niet heel erg uitgebreid werd besproken. Want volgens mij was social media toen nog niet echt heel, heel erg in. Rob, goeiemorgen. Goeiemorgen, het is mee. hè. Je hing al een tijdje in de wacht. Waar was jij toen, uh, toen Pim Fortuyn werd neergeschoten? Nou, dat zal ik je vertellen. Ik moet even vertellen, ik ben zelf zanger, gitarist, entertainer. En dat zul je zo wel begrijpen waarom ik dat jou zeg. Mm -hmm. Ik was op dat moment was ik aan het onderhandelen met een, een beeldhouwer in Arum in Friesland. Ja. Uh, voor een, om zijn woning. Ik zou hem zijn woning gaan overnemen. Uh, op dat moment komt zijn vrouw in paniek gillend binnen. Pim Fortuyn is doodgeschoten. Dus zijn meteen naar de televisie. En we zagen dat gebeuren. We zagen dat Klaas de Vries, die met zijn veiligheid als belast, daar staan te liegen en te zweten en te draaien. En toen wist ik dat er dus één groot stinkend verhaal was wat erachter zit. Ja, had je, toen, ik, je had toen al het idee... Ja, meteen. Dat zag ik ogenblikkelijk. Ja? Ik moest kort daarna moest ik voor een optreden weg. Uh, het oosten van Nederland bij de Duitse grens. En ik heb onder het rijden het volgende gedichtje gemaakt. Kort gedichtje. Op 4 mei herdenken we onze doden. Staan we weer even stil bij die stakkers onder de zoden. Op 5 mei zullen we dansen met de vrijheid vier voorop. En op 6 mei jagen we Pinkfortuin een kogel door zijn kop. Hm. Ik heb dat s'avonds, heb ik dat midden op de avond, heb ik dat voorgedragen aan de mensen. En zeker zeven of acht mensen die barsten, tot ze in plotseling snikken uit toen ze dat hoorden. Ja? Want... Dat is ongelooflijk indrukwekkend. Ja, en, ik... en, en het had natuurlijk ook te maken met de sfeer van dat moment. Wat, wat, uh, want waar, waar, waar was jij? Wat was jou, zeg maar, waar woon je? In welke, welke plek? Ik woon zelf in Bolzwart. En ik was ja. in Arum. Dat is niet zo ver van Bolzwart vandaan. Want op dat moment zat ik met een kop koffie met een beeldhouwer die daar woonde. te onderhandelen of ik eventueel zijn woning zou gaan overnemen. Nou oh ja, want, want ik uh, zat dus in een klein dorpje in Twente. En en ik kan me herinneren dat daar dat, dat wel... Het was daar wel heftig, maar niet zo heftig. Zoals rijden net zei in Amsterdam, waar echt gewoon... Nou, paniek ja. uitbrak of zo. Maar dat was wel een beetje de sfeer van, uh, van het ja. land of zo. Het was een rare, ja. een rare tijd eigenlijk. Heb jij dat ook zo ervaren als een beetje... Ja, geke, geke een hele rare tijd. maar ik heb zelf uh, inderdaad het gevoel gehad... met Tim Fertuin ook het laatste rechtse democratie... wat we hebben in Nederland. Ja, vind je dat nog steeds? Ja, nog steeds. Want inmiddels is het tien jaar geleden en uh, de LPF is het wel is het kabinet ingegaan natuurlijk. Hè, Balken en de ja. een, en dat is heel slecht afgelopen. Tenminste, dus Ze hebben dat ja. niet goed gedaan. Of je nou wel of geen LPF stemmen was, ze hebben dat gewoon niet goed aangepakt. Nee. Lijkt mij zo, of misschien zijn andere mensen hebben een andere mening over. Maar, nee. maar je hebt nog steeds wel dat dat, dat, dat, dat, dat toen zo'n belangrijke historische gebeurtenis is geweest. Ja, die Pim Fortuyn, dat was voor mij een visionair. Dat was misschien wel de enige in Nederland die uh, echt voorkomen door alles als een rungenstraal, door alles politieke gebeuren in Nederland heen keek, die had alles in zijn kop zitten, hoe dat in elkaar zat. En deze man was wel eens aan de ene kant een flamboyant figuur... aan de andere kant was het een ongelooflijk kundig, uh, kundige man. Uh, heel intelligent en uh, met een enorm overzicht... van hoe de politieke situatie in Nederland was. Ja, ja. Ik denk dat hij als eerste zijn vingers legde... op uiterst knelpunten punten... We uh, hadden hoop dat uh, hij een, een, een nieuwe richting zou kunnen aangeven. Maar dat was dus niet zo, helaas. Dat nee. mag niet zijn. Was jij een uh, Pim Fortuyn stemmer? Absoluut. Ja, ik, ja, vind ja, dat... hem, ja, ik vond hem... Uh, dat hij de eerste was die eigenlijk dingen durfde aan te kaarten.. welke politicus voor in zijn broek scheet, om het maar populair te zeggen. Ja, en nu, want ik zat gisteren. Ik zat even in een blad te lezen. en daar, daarin stond ook de. de um, hoe, hoe noemden ze het nou? Ik weet niet meer precies wat ze precies zeiden. Maar het ging over het feit dat er nu zoveel milder naar Pim Fortuyn werd gekeken. Op dat moment was het echt gewoon. Uh, ja, er werd ook gezegd gedemoniseerd. Hè, was hij. En ja. er werd ook echt gewoon flink tegen hem aangehakt en zo. Ja. Nu, nu, nu uh, moet ik zelf zeggen, van ja ik, ik was toen 19, dus ik weet niet helemaal precies hoe ik er toen in stond. Maar volgens mij had ik toen al wel zoiets van, ja, hij, hij doet het zelf ook. Hij kon zelf ook goed uithalen, dus wat dat betreft... Ja, behoorlijk. Bon. <laughs> ja, ik weet niet, volgens mij was het dat wel redelijk. Maar, maar dan nog wordt er nu wel een stuk milder tegen hem aangekeken. Alsof hij een hele populaire politicus was onder alle Nederlanders. En dat was natuurlijk ook niet zo. Nou nee, dat niet, nee. Maar het is natuurlijk wel zo dat hij heeft wel iets, eh, iets enorm in beweging gezet. Ja, ja. Hij, eh, hij kondigt als het ware. Het is altijd zo dat als, als er veranderingen moeten komen, heb je rebellen nodig. Anders dan lukt dat niet. Ja, ja. Dan blijft iedereen bij de veilige comfortzone hangen en dan kom je daar gewoon niet mee verder. Ja. En zo'n man als Pim Fortuyn, die moet dan even gaan hakken. Hij heeft wel zelf gezegd, kort voordat hij doodgeschoten werd, als de kogel komt, dan komt de kogel van links. Kun je dat nog herinneren? Weet je dat nog? Ja, ja, ja. Die uitspraak die, die kan ik me zeker nog herinneren, ja. ja. Nou, en en, en dat is waar ik vanaf de eerste dag aan geloofde. Uh, daar in de, de hele linkse socialistische. Uh, zeg maar, uh, Kliek, die dus al tientallen jaren in Nederland zeg maar, diep geworteld zit, tot in het overal overhoofd daar, daar zit die, die volkert van de Graaf, die hoogstwaarschijnlijk in najaar vrij gaat komen, ja. die, die is een stroommannetje Ik weet niet of je dat kunt herinneren, dat toen op een gegeven moment in de krant stond, ik heb het één keer gelezen en daarna nooit meer, dat bleek dat hij als eenvoudig houtvestertje 75.000 gulden op zijn rekening had staan. Dat kan me niet meer herinneren. Nee. Ja, maar dat, dat, dat, dat, dat is een feit. Dat ja, heeft, ja, ik, ik geloof heb, je ik heb, ik heb het gezien. Zeker weten. Eh, als die volkant van de graaf nu vrijkomt... dan eh, denk ik dat uh, uh, Geert Wilders steeds moet gaan uitkijken. Want ja. hij heeft de volgende. Ja, al heeft hij volgens mij wel ooit een keer... Maar je, ja, dit is, nou, ik bedoel, het is een moordenaar. Dus wat dat betreft, ik weet niet hoe, hoe serieus je zijn woord moet nemen. Maar hij heeft wel volgens mij eens een keer gezegd... dat hij het niet weer zou doen hè, op deze manier... Uh. Hij had er wel, geloof ik, wel, uh, spijt van, hoe, de, hoe het allemaal is gelopen. Nou, ja. ik heb begrepen dat het niet zo is als ik zo vrij mag zijn om je tegen te spreken. Maar onlangs is gebleken dat hij dus heeft aangegeven dat hij geen spijt heeft van zijn daad. Okay. En dat hij het weer zou doen als hij vrij zou komen. Oké, okay, dan heb ik dat gegeven. Letterlijk, letterlijk. Ja. En dan stelt ze even de kant te staan. Ja, ja, ja. ja, ik vraag me af hoe dat... Maar dat is nog een ander verhaal. Daar gaan we misschien later een keer over praten als het zover is. Maar ik vraag me af hoe dat gaat uh, gebeuren als hij... Uh, als hij ooit vrijkomt, dan wordt toch wel... Ik denk nog wel dat het, ondanks dat het misschien een beetje afgeswakt is... en straks op het Mediapark zijn daar ook mensen die... Ja, er, er, er zijn misschien tien mensen die daar nog naartoe gaan of zo. Dat is niet heel druk. Maar dan nog zit het nog wel echt nog steeds in ons bloed, die, die, die woede van toen. Dat zit er nog wel steeds, ja. denk ik, hè? Ja, dat heb ik zelf ook nog wel. Als je weet dat op dat moment heel toevallig, tussen aan Pim Fortuin, net even geen bewaking had. Ja. En net toevallig heel per ongeluk dan die Volker van de Graaf dat wist en daar was. Ja. Nou, dat stinkt. Dat stinkt. Op internet kun je ook tientallen ja, er zijn uh, heel veel uh, hypothetische uh, staan ja, weer precies, ja, ja theorieën ja. theorie vinden. Ja. Je hebt gelijk, uh, Rob. Ik zie het staan inderdaad. Hij heeft geen seconde spijt van de moord op Infortuin. Dat heeft hij in, uh, gezegd in een telefoongesprek met de neef ja. van uh, van Fortuin. Exact, dat was, precies. Uh, dat ja, doe ik. Ja. ja, je hebt helemaal ja. gelijk. Dankjewel voor je verhaal en uh, uh, dat je wilde vertellen waar je was toen. Uh, toen heel overgeleid. graag gedaan. Dankjewel, Rob. Hoi. En goedemorgen. Dank je. Hoi. hoi. gaan zo meteen naar Aad. Aad blijft lekker hangen. Niet weggaan, Aad. En, <gacht> gaan we eerst naar uh, Linda toe. Linda. Uh, of Adinda is het. Goedemorgen. Hallo. Of is het toch Aad? Aad? Ja, oh. ik ben daar. <laughs> sorry Aad, ik zit op de verkeerde lijn. Ik, ik kom zo naar je toe. Oké. Okay. Joe, blijf hangen. Adinda, goedemorgen. Goedemorgen. Hé, hey, sorry ik had je op de verkeerde lijn te pakken. Dat, Dat is, maakt niet uit. Die, zin, die hoor je ook niet vaak. Hé, hey, uh, waar was jij toen het, uh, toen het gebeurde? Ik, uh, ik was negen en ik was in Parijs. Ja. En ik hoorde het van Belgische kinderen op een camping... Mm -hmm. En uh, ik was dus heel jong, mijn zusje was zes. En wij dachten, oh, die kinderen maken een grapje. Ja, ja. Ik... En uh, ik was wel, op een of andere manier wist ik precies wie die man was en uh, hoe het speelde. En ik was altijd wel heel politiek bezig, ook als heel jong kind. Ja. En toen kwamen we later terug in Nederland en toen maakten mijn ouders me op zondagochtend wakker. En toen zeiden ze, uh, ja, er is iemand in Nederland vermoord en dat is heel erg. En toen dacht ik, oh nee, de koningin is dood. Ja. En toen was het, uh, toen het, toen hoorden we het dus echt. En eigenlijk waren mijn ouders vervolgens heel erg boos dat ik het hun niet verteld had. Maar dat wij dachten dat, natuurlijk dat, dat, dat... dat het een grapje was. Ja, precies. Ja. Die, ouders, uh, die, die ouders wisten het eigenlijk nog niet en jij wist het wel. En zij waren boos dat, tenminste boos dat, dat jij het niet verteld had dat jij het dat wist. Ja, want we hadden ook geen kranten gezien en we nee. waren natuurlijk... Ja. Maar heb jij dan ook, want uh, ja, je was negen, dus je maakt misschien dingen nog net iets minder bewust mee dan, uh, dan nu? Maar ja. had jij het idee dat. Uh, uh, de, merkte jij iets dat er iets gaande was of zo in, een, in, in Nederland? Dat er iets. Uh, dat, dat, dat het minder gezellig was? Ja, ik, ik kan me het dus wel heel goed herinneren allemaal, want ik wist van tevoren ook wel wie hij was. En ik vond het een vreselijke man. Ik vond het heel naar dat hij. dat hij zo. Uh, progressief was tegen tegen buitenlanders. Ja. En ik heb ook, eigenlijk sindsdien is dat volgens mij, dat dat heel erg speelt. Daarvoor, wat die eh, man dus voor mij ook zei, dat het helemaal, dat het niet gezegd durft te worden. En ik, ik denk eigenlijk juist door hem dat het kapot is gemaakt dat mensen dat zeggen. Ik vind dat het eigenlijk helemaal niet kan. Nee, jij, vindt dat, jij, vindt dat, jij vond wel dat hij, uh, uh, dat hij te ver ging met wat hij zei eigenlijk? Uh, is, ja. Ja. ja, ik ben ten in van die niet mee. Nee nee, niet meer. Nee, nee, nee. En ook dat mensen daar in het land heel erg hard van geworden zijn. Ja, ja nou, nu, nu, nu vraag ik me dan af of dat dan door Fortuin komt of door de moord. Want dat is natuurlijk de vraag. Hè. Hoe, hoe, ja, je weet ook niet hoe het, hoe het zou zijn gegaan als, als hij als niet als hij nog, was vermoord. Ja. Dat is altijd maar ja, dat is een beetje speculeren natuurlijk. Maar ik moet zeggen dat het wel, het, het politieke klimaat, om dat woord maar eens heel te gebruiken, het, dat is ook, echt mega, mega echt, veranderd ook. Ja, en ook met Hirsi Ali en uh, vanaf toen was het gewoon heel erg dat een politicus ook in gevaar was door wat hij zei. En ik dat, ja, dat, denk dat het gewoon heel erg verschil heeft gemaakt in hoe, hoe dat nu gaat. En dat is heel erg jammer, denk ik. Ja, ja. Ik, ik las afgelopen week las ik een artikeltje waarin uh, uh, ze hebben jongeren gevraagd. Um, ja? Wat zij ze, wat ze eigenlijk nog weten van, van Pim Fortuyn, dat zijn eigenlijk jongeren, een beetje van jouw leeftijd, 19, 20 ongeveer. Mm -hmm. En uh, bijna zes op de tien daarvan die denken dat oh, het zijn middelbare scholieren, maar goed, het is ietsjes jonger dus. Maar bijna zes uh. op de tien denkt dat Pim Fortuyn werd vermoord door een moslim-extremist. Ja. 57 procent. Uh, uh, uh, even kijken. Um, 9% heeft maar meerdere lessen gehad over de politicus. Dus 9% heeft eigenlijk op school daarover gehad. Vind jij dat het, dat het moet worden meegenomen uh, in, in, uh, uh, in, in les? Leren, ja, maatschappij he? leren of geschiedenis en dat soort pakketten? Ik denk het wel. Ja, ja um, maar er was op een gegeven moment ook zo'n filmregisseur die ook vermoord werd. Ik had het idee dat. Hoe mm. ja, heet of, hij? Theo van Dat was helemaal niet zo lang daarna, Nee, het idee. Ja, dat klopt. Dat was 2000. Drie, geloof ik, uit mijn hoofd? Ja, dat moet wel... Dat, dat, 2005, geloof ik. Of vier. Nou, in ieder geval die periode. Die ja, ja. Ja. Ja, dat was wel... Uh, maar dat was, uh, dat was eigenlijk een beetje in dezelfde... Uh, ja, nu, nu klink ik de een de beetje op... In dezelfde sfeer was Ja, in dezelfde beter. sfeer van het land zat het nog steeds. en uh... ja, er waren ook allemaal liedjes over. En het was echt een heel... heel uh, ja. Dat heb ik dus wel... Uh... En hij, gehoord, ja. en hij was natuurlijk wel uh, vermoord door een moslim-extremist. Dus dat is ja. dus wel, uh, qua, qua, qua verhaal, was het wel wat anders. Maar het, was toch het, het voelde alsof het hetzelfde was. Uh, en, en volgens mij zeiden toen mensen ook allemaal dat dat, dat nog, steeds, uh, uh, om de, wel nog steeds de vrijheid van meningsuiting. Daar ging het uiteindelijk allemaal ja. om natuurlijk. Hè? Dat je kon zeggen wat je wil. Ja, ja. Nee, ja. Heb jij dat ook, heb, ja? Dat, uh, Mijn ouders zeiden ook van over Pim Fortuyn, dat ze heel blij waren dat hij niet vermoord was door een, door een, een uh, niet-Nederlander. Ja, ja, ja, ja, ja, precies. Die, die, die, die, die vreemde opluchting die je had toen je hoorde dat het uh, iemand was uh, die, die, die blank was. Ja. Bizar toch eigenlijk, dat, dat je dat als opluchting uh, moet voelen? omdat het Ja, omdat er niet je weet is. dat er anders een soort door een bepaald volk, wat er niet goed over nadenkt... Uh, een soort haat ontstaat. En dat wil je gewoon niet. Ja, nee. Je wil eigenlijk dat het... Ja, het is dan gebeurd, wat al heel erg is. Maar dat, laat het dan wel rustig blijven. En niet een of andere volksopstand komen. Maar dat kreeg je natuurlijk wel naar het Eeuw van Gogh, Toen gebeurde er ja. een rare... Ja, het kwam een ongelooflijke uh, ja, Marokkanen-haat ineens. Ja, ja, ja, in 2004 uh. was het. In november 2004. Okay. Ja, heb jij nog op je basisschool daar toen nog wat over gehad? Want toen kwam je na je vakantie... Had je de vakantie gehad? Ik kwam je weer op school. Werd daar toen nog Al, wat over gezegd? Ja? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik, heb er, ik keek wel altijd met mijn ouders uh, naar Nova en 8 Dus ik wist altijd wel wat er speelde. Maar ik geloof ook niet dat mijn klasgenoten dat heel interessant nee, vonden. Nee, wat was jij een, uh, wat was jij een uh, geëngageerd kind eigenlijk toen je 9 toen je was? Ja, ik <laughs> was ook, weet ook nog heel goed dat... Uh, het dat de torens invlogen. En daar was ook helemaal niemand mee bezig. Maar ik dus wel heel erg, heel gek. Jij wilde dat heel graag uh, allemaal volgen. Hè? Want toen was je acht natuurlijk. Misschien wel nog wat jonger. Ja, ik was ja. zeven. Oké, okay, jij was wel... Uh, en hou je het nog steeds allemaal bij? Of uh, inmiddels uh, ben je de studenten ja, en ja, lekker, ik, lekker drinken? Ook, natuurlijk <laughs> Anders zou ik niet nog wakker zijn. Nee, ik kan net zeggen. <laughs> nee, maar ik, ik, uh, ik ben met hele andere dingen bezig normaal gesproken. Maar ik kijk wel elke dag wat er gebeurt. Ja. Je leeft in een land, je wil weten wat er gebeurt. Ja, ja, nou, het zijn bijzondere tijden wat dat betreft nu met de verkiezingen. Dus, uh, ik hoop nou je ja. nog uh, vaker te spreken in de nacht, Dinda. Dankjewel Is voor het bellen. Goed, uh, fijne avond. Heb lekker. Dankjewel. <laughs> oi, oi. We hebben het over waar jij was toen Pim Fortuyn werd vermoord. Weet je dat nog? Kun je dat nog herinneren? Waar was jij toen Pim Fortuyn werd neergeschoten hier op het Mediapark? Volgens mij was ik toen thuis voor de tv. Ik zat te zetten en toen zag ik het op het nieuws. Uh, volgens mij live, ja. Uh, ik was thuis. Ik hoorde op het nieuws. Ja. kun je. Ja, zeker wel. Juist omdat het een politieke moord was, feitelijk. Dat verontrustte mij. Uh, ik was op mijn werk. Schrok je ervan? Ja, ik was uh, eigenlijk wel geschokt. Ja, het, het hing misschien al een beetje in de lucht, want uh, ja, hij stond wel voor zijn mening. Uh, en ja, het, het was gewacht dat er een keer iets uh, ging gebeuren naar mijn mening. Waar was jij toen Pim werd neergeschoten? Dat is de vraag 08011210801121 1121 Aad, goedemorgen. Goedemorgen, Ik Heb je een warme oor gekregen van het wachten? Als de enige, enige echt daar achter de duin. Ja, heel goed, heel goed. Hoe gaat het met je, jongen? Ja, lekker wel. Ik, eh, uh, ja, ja. Wel goed nou, ik, heb, ik, ik ben echt oh, speciaal voor jou ben ik wakker gebleven. Ja, oh, heel goed, heel goed. Dat hoor nou, ik graag. Dat, dat viel me niet mee, maar <laughs> ik had al een paar keer met die, met die uh, de dame die de, de telefoon opneemt. René, ja, ja, ja. Nou, Ik ik ben blij dat je uiteindelijk uitgevleurd bent met die, met die mooie Dames. Ja, nee, ja, dat is. Ik vraag zo. me af wat er aan mij. <laughs> nou, niet zoveel hoor, maar ja, als je kan kiezen, uit. Dus, Echt waar? Ja, ja, sorry. Ja, je bent misschien wel knapper dan ik. Ja. En voor jongen. Maar laat je eerst condoleren. Met het, de toestand, met FC Twente. Ja, jij zei, jij zei altijd, FC Twente wordt nogal kampioen. Dus dat ja. was mijn laatste stroom. Om weer nog aan ja. vast te komen. Ja, maar he? laat je controleren met FC Twente <laughs> en Heren uh, uh, Ja. Ja, doe doet me pijn. Maar goed, ik gun het aan jou. <laughs> je raakt me hard. Je raakt me hard. nee dat Nee, valt mee. Ik ben al, ik ben, ik ben al vertukker. Ja, ja ik, ik had het al geaccepteerd inmiddels dat het niet meer zou gaan gebeuren. Dus uh, okay. nee, ja, het, zat, het, zat er, het zat er al een beetje aan te komen, natuurlijk. Ja, hey, aan... nou ja, volgend jaar beter, joh. Ja, daarom, hé. Doen we weer ons best. Zo is het ook. Waar was jij toen, uh, toen Pim Vertuin weer neergeschoten, kun je je nog herinneren? Nou, ik wil eerlijk. Uh, ik ik wil altijd eerlijk, weet mm -hmm. Ik weet niet exact, maar ik dacht dat ik in de auto zat, dat ik op huis uh, was. Ik van een van de vele honkbalwedstrijden die ik uh, toen de tijd. Ja. Ik heb uh, ruim 25 jaar als jumpa hier gaan fungeren. Oh ah, ja, je was scheidsrechter hè, bij de, bij de honkballen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, okay. ja. Nou, of ik thuis was, ik, ik, ik, ik weet het niet exact. Ik weet wel waar ik was toen Jeff Kennedy uh, vermoord werd. Ja, dat kun je, je beter herinneren eigenlijk. Ja, ja, ja. Waar was je toen dan? Toen zorgde ik met mijn vriend in de auto voor een, voor, een, voor een dancing, voor een, voor een, een, een, een, een, een dancing waar het dansles gegeven werd. Ah oké, okay, jij wilde eigenlijk, uh, eigenlijk dansles gaan, uh, gaan krijgen toen, het, toen dat nou, gebeurde. Nou mijn vriend, nee ik niet, want ik kon goed los. <laughs> jouw heupen waren al los. Sorry? Ja, jouw heupen waren al los. Ja. ja. En, en ben je toen nog weer gaan dansen, of was je toen echt zo, uh, dat je dacht van, uh, wat gebeurt hier, hier ga, ik ga niet uh, feesten nu dit is gebeurd? Nou, ik wil niet opzetten, maar als, als ik zie, mm -hmm. dan heb ik verschillende keren meegemaakt, ook in het zuiden van Nederland onder andere Valkenburg, dat er mensen in de kring om ons heen gingen staan en klappen en uh, ja. Oh ja. ja? Ja, ja, ja. Dus jij dacht van, nou, ik ga toch maar dansen uiteindelijk, toen, uh, toen JFK werd neergeschoten? Nou ja, ik, ik heb wel leven lang gewerkt. Ja, nee, ja dat kan ook wel. Ja, waarom niet? Ik, had, had ik nooit achter jou gezocht eigenlijk dat jij zo'n goede danser was? Nou goed, iedereen is zijn kwaliteit. Ja, is. Maar wat dan ik dan over die film van zeggen, ja. ik, ik, ik vind het triest dat uh, iedereen die vermoord wordt, uh, niemand verdient de dood. Mm. In mijn uh, optie. Uiteraard, nee. Maar in mijn uh, bescheiden mening was het wel uh, een relmicht. Ja. ja, je vond het eigenlijk uh, voor je helemaal uh, niks, die gast. Nou, j, j, j, ik kan nooit om gestemd hebben of wat dan ook, maar nee. ik vond het wel triest hoe het komisch. Ja, bizar was dat toen. Ik, uh, uh, ik had wel het idee, ja, ik was toen 19 en, uh, en, uh, en ook een, uh, Jij was die, 19? Ja, ik was toen 19, ja. Ja, maar ik was de jammer toen. Ja, maar toch, je had wel het gevoel van, nou ja, er is wel iets geks aan de hand of zo in het land. Dat duurde ook wel lang, vond ik, die periode. En helemaal omdat je uit de jaren 90 kwam, en 98 was natuurlijk vrijheid, blijheid, dus een beetje de hippie van onze generatie haast, dus uh... Nou, dat was er maar die... Bij mij was dat de <laughs> ja, jaren vaterstek, die jaren 90 die kan hier gestolen worden natuurlijk. Nee, nee, nee, Nee, niet dit. nee dat, dat had ik ook met Theo met van Ja. Het is dus ook een vandaardiger toestand ja. Dat was nog uh, qua, qua volkshectiek, voelde dat nog erger. Omdat het nog een keer gebeurde. Zo, zo ja. voelde dat. Hè? Ja. Ja. En wat denk je dan, wat, nu de laatste weken, elke dag op tv komt over die... die, die, die in Den Haag, die, dat ze die jubileer dan gesproken hebben. Wie hebben, ze, wie hebben ze dan gesproken? Die jubileer, Oh ja, ja, ja inderdaad, ja. Ja, wat daar gebeurt inderdaad. Ja, ja. Ja, ja dat is waar, ja ja, God ja. Ik, ik, ik kan het niet begrijpen. Nee, nee, ik ook niet. Nee, ik ook niet. hoor. ik vind het ook echt, het, het, het bizar. Uh... niemand heeft het recht. niemand heeft het recht om een ander mans leven te beproeven. nee, ik vond wel dat de, de, de, de weduwe van de juwelier, de, de, zijn vrouw, die was wel echt supersterk. Ja. Uh, hoe zij daar stond. Uh... Hoe, hoe je dat kan vertellen? ja, ik zou, uh, ik, ik zou. ik was complex, eerlijk. Ja. ja, toch? dat vond ik wel knap, hoor. en ook wel ja. goede goede oproep ook van. Ik bedoel, Verzamel niet je woede, maar doe er wat anders mee of zo. Maar ik vond wel knap, Ik Je kan dat nooit zo kunnen doen, denk ik. Nee, ik denk ook niet. Ik denk dat ik vol woede zou zitten en echt alles kapot zou willen maken, eigenlijk. Ja. Ja, nou ja. Hey Aad, leuk dat je belde weer. Goed je even wachten. ik vond leuk dat je eindelijk weer een beetje getrokken hebt. Ja, zeker. Ik ben drie weken op vakantie hierna. maar ik spreek. Ja, sorry. Ik spreek je in juni weer. In juni spreken elkaar weer. In de Vegas. Wat zeg je? In Las Vegas? Nee, niet in Las Vegas. Nee, ik blijf lekker thuis. Ik we ze misschien weer getrouwd Nee, dat heb ik al een keer gedaan. Laten we dat maar niet nog een keer doen. Oké. Bye bye. tot later. Hoi, hoi. Even kijken hoor. Dan gaan we naar... Ik heb echt heel veel mensen hangen in de wacht. Maar wel gerust nog 0801-121, We gaan eerst naar... We gaan naar Ron toe. Die zit denk ik op lijn 4. Ron, goeiemorgen. Ik ga even... Ron, goeiemorgen. Morgen. Hey, goeiemorgen. Ja. Rond spreek ik mee, hè? Ja, dat spreek ik Kijk mee. Kijk aan, sorry hoor, ik had even een lijntje toch weggehaald. gehaald. Uh, waar was jij toen Pim Vertuin neergeschoten? Ik, ik zat in een restaurant in Mazenbroek. Ah, je was aan het, aan het, uh, Nou, dat was zo bijna, ja, je begon neem ik aan aan het diner ongeveer, hè? Rond zes uur is hij vermoord. Wij zaten zeg maar uh, rond half zes aan tafel met mijn broers en mijn zus om te bespreken met mijn vader's overlijden. Die zal in deze dagen dan overlijden vanwege zijn ziekte. Oh. En ja, hij was zo ziek dat er geen uitzicht meer was. Maar de dokters wilden zeg maar, die middag bespreken met de kinderen... van hoe gaan we het uh, ja, voortzetten en welke dag zal de laatste zijn. Dus yeah. op een gegeven moment hebben we het hele gesprek gehad zijn we met de familie naar het restaurant gegaan, daar in de buurt. En we kregen een belletje van een vriend van ons. Die belde van, ze hebben Fortuin vermoord. Nou, ja, het was gelijk allemaal dubbel. Ja, ja dat ik kan me voorstellen. Want jij, jullie waren eigenlijk bezig om, om, om moeilijke omstandigheden te bespreken. En toen kreeg je zo'n zo belletje waarvan je... Ja, volgens mij heb, heb je dan wel door van... Oh ja, dit is wel echt iets wat, wat, wat, wat de geschiedenis gaat veranderen. Hoe, uh, hoe, hoe, hoe was toen... Ja, het gesprek was natuurlijk al raar aan tafel, maar hoe, hoe was het toen? Heb je het toen daarover yeah. gehad of, of moest je het toch ook nog over je vader hebben? Uh, nou, het was gewoon, ja, eigenlijk klinkt het gevreemd, maar twee vliegen in één klap. Want hè, uh, een veelbesproken man die overlijdt of die wordt doodgeschoten... en een man die uh, uh, ja, je leven hebt gegeven, je, waar je ontzettend veel van houdt, die, die ligt te sterven... Mm -hmm. En dan heb je gemengde gevoelens bij van, nou, de ene wordt gewoon doodgeschoten... en de ander moet knokken voor zijn leven. En dat is gewoon, ja... Ik ga er zoveel moeite mee met allebei de kanten. Ja, ook omdat je dan natuurlijk... Je, je bent al bezig met het, met, uh, met, met het overlijden van iemand en met de dood. Als zich, zeg maar, dat komt al heel dichtbij. En als het dan ook nog uh, zo'n beroemd iemand is die wordt neergeschoten... dat ik kan me voorstellen dat het dat dan nog wat harder aankomt of zo. Dat het uh, je allemaal meer raakt misschien. Absoluut nee, want dat was voor ons gewoon een uh, mokersvlag die uh, op dat moment het restaurant binnenkwam. Want yeah. we keken elkaar aan van, jeetje min dit en dat komt er nog bij. Nou, we zijn s'avonds met het uh, hele gezin naar mijn vader gegaan. Die was al heel zwak en toen zei ik tegen hem van, paas, ze hebben Pin vermoord. En toen zei hij heel zacht, ze pakken altijd de verkeerde. Hm. Ja, en twee dagen later is hij zelf overleden op het moment dat Feyenoord uh, de Europa kunt uh, won, zeg maar. Oh ja. ja dat, dat was, was, hij, uh, was hij een Pim Fortuyn-fan, uh, uh, om het zo maar eens te zeggen? Ja, hij zal niet opstemmen, maar hij was met... Ik denk 99,9% met hem eens. Ja, hij vond wel goed dat er even wat, wat ruur in kwam. En wat, uh, even de bezem door, door Den Haag, om het zo maar eens te zeggen. Hij zei: Als de naam nou niet wordt veranderd, zal het nooit meer veranderen. Dus. Nee, nee, nee. Hebben, jullie, hebben jullie toen zelf uh, besloten dat hij uh, op 8 mei uh, zou overlijden? Of is dat, is dat uiteindelijk geleidelijk gegaan? Uh, S morgens uh, 8 mei is hij. Uh kreeg hij de eerste prikken om uh, die dag te kunnen overlijden. En ja, het is zo gegaan dat hij op iedereen heeft gewacht. Mm -hmm. En vanaf dat moment heeft hij, ja, zoals uh, ja, de jongste, uh, volgens mij, de jongste kleinzoon heeft hij nog op gewacht. En daarna is hij uh, rustig ingeslapen om twee minuten voor half, twee, eh, voor half twaalf s'nachts. Oké. Okay. Dat is, uh, is een maand mei uh, met, uh, met enorm veel emotie geweest dan, uh, dan tien jaar geleden. Dat, uh, zit, uh, zit... Ja, maar dat is nu weer teruggekomen en het ja. is uh, de, de verhalen van Pim Fortuyn. Uh, van de week was het moment weer van Feyenoord op de televisie. Ja, en dat zit natuurlijk uh, allemaal verbonden aan het overlijden van, uh, van je vader natuurlijk. Ja, na twee maanden geleden is mijn allergrootste broer overleden aan hetzelfde ziekte van mijn vader. Dus... Hmm. Dus het komt allemaal weer even uh, om de hoek kijken alles. Ja, dat kan me voorstellen. Ik, uh, ik denk ook, ja, pff, het zal altijd wel met elkaar verbonden blijven, uh, vermoed ik zo. Dat, uh, dat kun je dan niet meer loskoppelen natuurlijk. Dat, nee, nee, want je hoort Martijn, dan denk je aan je pa, ja. en je hoort pa, en dan denk je aan 6 mei, 8 mei, het komt allemaal zo dichtbij. Dus ja. uh, en kun je het ook, want, want je hoort natuurlijk heel vaak, uh, Pim Vertuij komt nog wel vaak in het nieuws, en, uh, en uh, dat, dat, daar hoor je nog wel eens wat over. Kun je dat dan inmiddels ook al draaien naar dat, dat, je, dat, dat je dan uh, denkt aan mooie, mooie uh, uh, gesprekken die je hebt gehad met je vader of zo, of mooie momenten met je vader, dat je, dat je ook even iets goeds eruit kan halen? Ja, absoluut Nee, Ik heb de laatste drie maanden, ik denk voor 90% aan hem gewijd, alles gegeven, uh, verzorgd. Ik was altijd bij hem. Ik woon zelf in het uh, oosten van het land, Enschede. En ja, dat, ik was altijd bij hem te vinden. De laatste maanden, weken, uren was ik bij hem. En ik mocht hem bij hem zijn de laatste uren dat hij... Zo overlijden. En uh, ja, het was gewoon prachtige momenten met uh, veel praten. En uh, ja. Ja, ja. Ik wens je uh, sterkte vandaag en ook, uh, ook komende dinsdag. Het zal uh, een lastige dag worden, maar uh, ik hoop dat je er wat moois uit kan halen. Ik uh, wil je hartstikke bedanken voor dit gesprek. Yes, jij ook. Dankjewel hè. Jo, doei. Doei. doei. Hoi, hoi. Ja. Gaan we naar, uh, even kikkie... Ik heb al een lijntje door de wagen gehad. Ik weet ook niet hoe dat ik het heb gedaan. Soms heb je dan... Uh, zit allemaal zo het? Elkaar. Oh, ik heb er nu al eentje. Nee, laat hem op oprecht staan. We gaan naar Bas. Bas gaan we naartoe. Bas, goedemorgen. Ja, ja. Hey. Hey. Sorry, ja, ik zei, ik zei laat hem op rechts staan. We zijn niet tegen jou natuurlijk. Ah nee, maar dat geeft niks. Dus, dus, kan, ik ben al de hele tijd aan het rommelen met die... Ja, ik ben op, een beetje aan het rommelen vandaag. Ik weet ook niet wat het is, maar het is ik een beetje... was er al op voorbereid. <laughs> dat is goed om te horen. Hey Bas... Zondag. We hebben, het, uh, we hebben het over. Uh, ja, best wel. Meestal hebben we het altijd over vrolijke onderwerpen in dit programma. Maar nu hebben we het even over een onderwerp wat, uh, wat, wat, wat heftig is. Waar was jij toen uh, toen Pim Fortuyn werd neergeschoten? Weet je het nog? Ja, heel goed. Maar ja? ik wilde nog wel even zeggen. Na de vorige bellen. Ja. Wilde ik nog wel even zeggen dat ik het heel erg vervelend vind voor die man. Want ja. mijn verhaal is. Een Luchtiger. Nou ja, maar dat, dat kan ook, ja, god, ja, daar ja, dat, dat, ja, dat dat, dat, dat heb ik soms ook zo... al lastig mee hoor, dat, uh, dat, dat, je, dat je denkt van, oh ja, dan, de, het ene verhaal is super zwaar en... Uh, en ja, maar uh, ik ga het ook vertellen, ja. maar daar, ik wil me gewoon wel even zeggen van, ik vind dat echt een heel naar, ja, ik vind het vervelend, ja. ik vind een naar voor. Zeker, maar, ja. Maar ja, ik weet nog heel goed waar ik was, mm -hmm. want ik werkte toen op een, uh, een luxe uh, passagiersschip een stoomboot, ja. en het was een bruiloft. Aha. Op een gegeven moment was ik even op de brug bij de kapitein en de stuurman. En toen hoorde ik het nieuws, dat Pim uh, Fortuyn was uh, neergeschoten. Verder ja. er was er nog niks duidelijk. Nou, het enige wat ik me kon bedenken was dat ze zo de mythe naar de ceremoniemeester rennen. Om hem dat maar te zeggen, want mensen hadden al mobieltjes. Hè, ja, ja, ja, precies. Ja. Die, de, de, nou, dat was eigenlijk een beetje aan het begin van de mobiele, mobiele telefonieperiode, geloof ik. Ja. ja, ik wou dat eerder gebeurd. Ja, ik wou dat niet gebeurd. was. Ja. Ja, ja, ik snap wat je bedoelt, ja. maar ja. Wat, wat, ja, wat het vervelende is... Kijk, zoals die meneer net, die had dat met een uh, stervende geliefde. Hè? Het, het wordt overschaduwd door dat nieuws. Mm -hmm. Dat kun je er ook niet bij gebruiken. Dat is wel heel heftig. Ja. Maar op het bruiloft, dat, dat is natuurlijk minder heftig. Maar ja. het is voor die mensen ook niet leuk. Nee, nee zij zei, zei wilden een mooie dag vieren en dan gebeurt dit. En binnen no time wist de hele boot het. Ja. Iedereen wist het. Ja. En dat was ook niet dat iedereen meteen helemaal down was. Maar het ging alleen maar daarover. Ja. ja, gek is dat, hè? Dat, je, dat, je in een, uh, dat je om hetzelfde nieuws kun je uh, uh, het ligt ook heel erg aan de situatie, hoe, hoe zeer je dat raakt eigenlijk. Hè? Want wat ik zei, ik, sta, ik zat dus ergens in Twente op mijn slaapkamer en dat, uh, nou, toen uh, was ik vooral heel erg gefocust op het nieuws. Terwijl andere mensen weer op een plek waren waar, waar gewoon de emoties veel, uh, veel heftiger waren. En misschien op een bruiloft, ja daar, daar is nou helemaal een luchtige, luchtige sfeer, vrolijke sfeer hopelijk. En uh, dan, dan, raakt zo dan komt het nieuws misschien toch wat anders binnen dan, of zo. Ja, dat is zonde. Hé, hey, maar mag ik dat vragen? Mag ik, jou, mag ik jij zeggen? Ja, zeker. Uh, maar had, had jij ook de vraag toen je het hoorde voor het eerst? De vraag? Ja, de vraag. Dan weet je toch echt wel wat ik bedoel. Ik zit te denken wat... Uh... Ik was aan het werk, ik was hartstikke druk. En alsnog, het eerste wat in me opkwam was... Het is toch geen moslims. Ja, precies. Ja, ja, ja. ja stom is dat. Hè? Dat, dat, uh, dat uh, herinner ik me ook nog heel goed. Ja, en ja. ik denk dat dat heel veel mensen nog hebben. Ja, en ik zat er gisteren nog aan te denken... want ik wist dat het die over gingen hebben. En ik, toen dacht ik nog... nou ja, wat eigenlijk een vreemde, wat een vreemde reactie. Maar ook wel heel erg begrijpelijk. Maar ik had hem denk ik ook. ja Ik kan me niet, dat kan me niet zo goed herinneren... maar het moet bijna wel. Omdat heel veel mensen dat hadden van... ja als het, maar, als het maar geen moslim is, omdat het dan een soort van... Uh, ja, dat zou, dan, dat, zou, dat zou het nog erger ja. voelen of zo. Ja, ik weet niet. Het is heel raar eigenlijk. Dan, dan zou de poep de ventilator flink <laughs> ja, raken. Ja, om het zo... te ja, zeggen. Ja, zeker, nee, ja. Inderdaad. Maar kijk, nu, in deze tijd, vind ik echt dat we daar veel te overspannen mee omgaan. Maar ja. destijds kan ik, vond ik ook dat we het overspannen mee omgingen. Maar dat ik ook het wel begrijp. Hoor. Ja. ja. Ja, wat... ja, je had die torens die ineens weg waren ja. en, en, en allemaal gedoe. Dus ik kan me ja, voorstellen, wel... als iemand wordt vermoord die tegen de islam is... Mm -hmm. Ja, dan, dan kan ik me best voorstellen dat mensen daar wat paniekerig van worden. Zeker ja. in Nederland. O ook om, ook omdat je niet. Al mee. Ja, precies. Ook omdat je niet wil dat. Ik bedoel, onrust in het land is nooit, is nooit prettig of zo. En dan wil je, toch dat, het, je toch dat het rustig blijft. En uh, je wil uh, toch. Uh, ik hou van. Uh, ja, dat is oud-Hollandse gezelligheid. Ik heb het liefst dat iedereen elkaar gewoon aardig vindt. En. Uh, dat dan, dat het zou niet fijn Die oproer in het hele land of zo, daar heeft ni zit niemand op te wachten, geloof ik. Behalve een paar nee, idioten. Maar, mag ik wat vragen? Ja. Ben jij ook meteen gebeld door vrienden? Ja, ik was toen dus 19. Ik was thuis en mijn ouders kwamen. Ik was thuis bij mijn ouders en kwamen net op kamers. En uh, mijn uh, vader en moeder kwamen toen net terug van werk. Dus die heb ik meteen verteld. En toen werd ik ook meteen gebeld door vrienden. Want ik zat toen uh, net... Een, uh, ik zat toen net... Wel of net niet op de School van Journalistiek. Dat is één van de twee. Dus, maar ik werd wel meteen gebeld door twee, drie vrienden. Ja. Van, hé, hey, heb je het gehoord? En uh, alsof er een soort van telefoon, uh, telefoonboom in werking was, werd gesteld. Ja, zie je, het was niet alleen het begin van een nieuwe politieke tijd. Hm. Even ongeacht wat ik daarover denk. Ja. Maar het was ook het begin van de sociale media ja. al, hè? Ja, ja. Het begon met sms. Maar ja, ja, maar ja, precies. Ik, ik, zag het tuin... dus, ik hoorde het dus via Dat MSN, hè? Het ja. ja, maar dat was onze eerste mijlpaal. Ook ja. In, ja, in ieder geval, kijk, ik ben 34. Mm -hmm. Ja, dat was dus, het wel een beetje, zijn we dezelfde generatie ja, zo'n de beetje. Ja, eerste mijlpaal, ja. maar wel in Nederland. Ja, ja uur, Dat ja. was echt onvoorstelbaar, want ik weet niet hoe oud jij bent. Ik ben 29, ik ja. 12 toen of zo. Ja. Dus dat was onvoorstelbaar. Ja. En toen Tim Vertuin, dat was eigenlijk het eerste grote wat daarna gebeurde in Nederland. Ja, ja. Eens Bas, ik ga, ik heb een heleboel andere mensen op de lijn staan, maar leuk dat je belde. Dankjewel voor je verhaal. Bedankt voor het lijf, joe. 121 121. We hebben veel bellers. Het gaat echt. Ik heb nog geen plaat gedraaid. Het hele uur, maar dat maakt niet uit. Want uh, het is een boeiend onderwerp en het, het, het, het, het, het leeft ook nog. Hè? Het zit echt nog in ons systeem. en uh, de, de alsof we het, alsof we het nog niet verwerkt hebben. Kijk je dat dat je gewoon uh, dat dat het nog. Dat het nog uit moet of zo. Uh, Matthijs, ik heb mijn knopjes weer allemaal in uh, op orde staan. Ik ben helemaal bij met mijn telefoon. 08011 C 1 hey, Matthijs, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, hey. Waar was jij toen, uh, toen het gebeurde? Nou, ik moet het wel ten eerste zeggen, ik was geen 29, ik was uh, 13. Ja, nou, ik ben nu ik ben nu 23, dus ik ben ja. uh, ik was toen 13. Ja. En um, ja, toen voetbalde ik nog. Ja. En uh, ik weet dat ik toen ik, en nu nog steeds wel uh, redelijk 3FM fan ben. Ja. En uh, toen luisterde ik naar Ruud de Wild, uh, nou, waar het daarna natuurlijk allemaal is gebeurd, uh, luisterde ik gewoon. En uh, ik vond het allemaal wel redelijk interessant. Mijn, uh, ik kom uit de CDA-nest, mm. nou, redelijk, uh, redelijk centraal. En uh, ik kwam eigenlijk uh, daarna, nadat ik naar de radio had geluisterd, kwam ik uh, bij mijn voetbaltraining, wat ik uh, toen deed. Ik zat toen in de, de B'tjes, ja. als het goed is. Ja. En toen vertelde echt, nou, de meest grote, provocerende gast die toen bij mij uh, in de voetbalhelft al zat. Echt, echt de gast waarvan je denkt, nou, die heeft helemaal niks met politiek of weet ik veel wat. Yeah. Die vertelde aan mij, hé, hey, uh, heb je het gehoord? Pimmetje is dood. En ik zei, Pimmetje, wie is Pimmetje? Ja, yeah. Pim Fortuyn. Pim Fortuyn is het neergeschoten. En dat ik echt dacht, hè? Yeah. Maar dat is die gast waarvan iedereen zei, Jo, die gaat, die gaat iets nieuws uh, maken in, in de Nederlandse politiek. Want uh, nou ja, het is redelijk wat Amerikaans ja. uh, in zich. Um, ja, en die, die, die is nou uh, dood. Ja. Die, is, die, is, uh, die heeft een paar kogels in je kop gekregen. En, uh, en dat was het eigenlijk. En, en ondanks dat jij neem ik aan, op je dertiende nog niet ontzettend uh, politiek bewust was... Uh, had je wel zoiets van, oh ja, shit, dit is wel, uh, dit, dit is wel heel erg wat hier gebeurt. Ja, nou, precies. Um, nou, wat ik net al zei, ik kom uit een, uh, een CDA-nest, uh, ja. dat is allemaal uh, nou, redelijk centraal. Maar mijn vader zei zelfs, ja, laat die punten daar maar uh, gewoon komen en uh, laat het maar allemaal gewoon uh, een beetje vernieuwen, weet je wel. Ja. Um, een beetje die, die revolutie die in sowieso de uh, uh, politiek van toen eigenlijk moest komen, um, laat hem dat maar vernieuwen. En ja, die gast die was ineens dood, ja. die, de, die heeft een paar kogels op zijn kop gekregen. En dat was best wel heftig eigenlijk. Ik weet ook gewoon dat, uh, nou ja, um, nou, ik zat toen in de beetjes, wat ik net uh, mm -hmm. al zei. Ja, die mensen hebben inderdaad helemaal niks in politiek, maar had wel zoiets van, wow, er, gaat iemand, er is iemand nu doodgeschoten, Wat the fuck? Ja, ja. Had jij, heb je het daarna nog, uh, ben je gaan voetballen of uh, hebben jullie het erover gehad als, als 13-jarige prepubus? Nou, wij hadden het, we hadden het er sowieso in de kleedkamer over. En dan kleed je gewoon om en weet ik veel wat. Yeah. En uh, dat mensen zeiden, ja, die Pim Fortuyn, dat is toch die, die kale gast, uh, weet je wel. Ja, ja, die, die kerel. Yeah. Ah, die, maakte grappig, ja, die maakte het wel grappig, inderdaad. Die maakte de politiek eigenlijk wel weer, weer grappig. Ook voor inderdaad nou ja, 13-jarige prepuurs. Yeah. En iedereen had eigenlijk zoiets van, wow... Ja. Wow, het is wel eigenlijk best wel heftig wat er nu net gebeurd is. Ja, ja. We okay. hebben wel getraind, inderdaad, daarna, maar we hadden het daarna ook gewoon nog over. Ja. Ook gewoon van dat iedereen zei. Jezus, nou, dat wat, is toch wel, is want, want als er nu iemand zou, uh, zou, uh, zou worden nou, overlijden, of, of misschien zelfs wel worden vermoord, uit... Uh, ja, behalve Wilders, dan is natuurlijk, uh, je, hebt, je hebt natuurlijk dat soort mensen die ook, al, die, die ook zo aanwezig zijn. Maar je hebt natuurlijk, hij, Pim Fortuyn, was natuurlijk zo erg aanwezig dat zelfs 13-jarige voetballetjes. No offense, maar ja. Toen ik 13 was, was ik ook gewoon lekker 13. Maar, maar dan, zelfs dan, zelfs die hebben het er dan lang over gehad. En zelfs daar leefde het of zo, uh, wat er allemaal was gebeurd. Ja, dat, dat is denk ik ook gewoon het punt bij Pim Fortuyn. Hij, hij had echt iets, dat, dat denk ik nog steeds, gewoon iets revolutionairs. Die, die, die, hij stond daar en hij stond er voor, inderdaad, ook misschien wel een beetje voor de elitaire uh, snoppen die ertussen zaten, maar ook gewoon voor het volk, wat Geert Wilders nu heel erg uit wil dragen. Yeah. Uh, maar hij stond voor iedereen. Het, het was uiteindelijk ook wel een beetje een, een, een elitaire gast, maar hij stond wel voor iedereen. Hij wilde ook heel graag, dat, volgens mij kon je dat ook gewoon goed zien. Hij wilde graag die revolutie brengen, maar het, het is hem nooit gegund. Dat, ja. dat, dat denk ik heel erg. Ja, ja, ja, ja, dat is de vraag hoe het dan ik zat op Wikipedia te kijken hoe Balken en de 1 is gegaan. En het kabinet met de LPF erin, lijst Pim Fortuyn. En dat is natuurlijk echt uh, debiel afgelopen. Uiteindelijk, dat bedoelt, was één grote chaos. En het is natuurlijk de vraag hoe dat uh, zou zijn gegaan als uh, Pim Fortuyn uh, uh, nog, uh, nog had geleefd. Dan is natuurlijk de vraag uh, of dat toen wel goed was gegaan. Ja, dat sowieso, maar als jij, uh, een uh, hoe heet die gast nou, uh, die, die Hilbert Hink of weet ik veel, als jij mee gaat doen aan een programma waarbij je uh, uh, uh, uh, iets met je stem gaat, oh, gaat ja. doen. Ja, ja, ja, oh nou, ja, Nabijn. Nabijn, ja, inderdaad, Nabijn, ja inderdaad. Als je dat gaat doen, dan denk ik dat, dat Pim Fortuyn zich echt daar gewoon in zijn gaf om had gebruikt. Ja. en natuurlijk ik zou denken van ja, uh, ik weet niet. Hoop, hoop. Maar dat is denk ik ook het probleem met uh, die lijst voor Fortuyn. Die stond echt gewoon volledig op Pim Fortuyn. Ja. ja, nou als dan je frontman dood wordt geschoten, ja, dan zou ik ook zoiets denken van met die partij. Ja, we hebben heel veel zetels, 26 hadden ze er volgens mij. Ja, of zo. Dat, dat moesten ze ermee, hè? vraag je dan af. Ja, ja, nee, inderdaad, ja. wat moest je er dan mee? Ja, ja, ja we kunnen wel iets gaan regeren, maar ja. ja. hoe we het precies moeten, ja. Dat wist eigenlijk niemand. Nee, je hebt gelijk. Matthijs, dankjewel voor het bellen. En uh, zit je in een vogelkooi? of? Uh, want ik hoor zoveel vogels op de achtergrond. Ja. Nee, ik sta, ik sta ook inderdaad met als vorige man in het oosten. Het is hier uh, eigenlijk best wel lekker weer. Oh, maar, ja, uh, ja het, klinkt, het klinkt vrolijk in ieder geval. Ja, echt? Dank, dankjewel Matthijs voor het bellen hè. en uh, tot later weer. Jo, uh, Gaan we naar uh, Pim. Pim, goedemorgen. Pim? Pim. Hallo, met Peter. Oh, Peter, pardon. Hallo, goeiedag. Ja, ja we hadden natuurlijk Pim, er stond die Pim op Maar dat was, een, was een, een, een... Pim is for time. Ja, ja precies, ja. Van, vandaar kwam de verwarring. Ja. Excuus. Um, we hebben het over de dood van Pim Fortuyn. Uh, waar was jij toen hij werd neergeschoten? Ik was thuis, ik had net de radio aangedaan. En dat was voor het eerst in een week dat de radio aan stond. Yeah. Wat op zich raar was. Want de vrouw waarmee ik drie dagen daarvoor getrouwd was... die is echt een volbloedjournalist die de hele dag radio en tv aan had staan. Yeah. TV had ik niet thuis. En we hadden 2 mei uitgekozen als huwelijksdag. 1 mei en 3 mei vrije dagen in Polen. Mm -hmm. En het was in Amsterdam. Mm -hmm. En we hadden nog doorgevierd met de Poolse gasten tot halverwege... Want je ja, vrou ja, vrouw is Pools, begrijp ik? Mevrouw is Pools. Oh ja, ja. oké. Okay. En uh, we hadden net de laatste gasten uitgezwaaid En om mevrouw een plezier te doen, deed ik de radio aan. En in één keer een, een nieuwsuitzending onderbroken... de normale Radio 1-programma met uh, Pim Fortuyn neergeschoten. Waarschijnlijk dood. Yeah. En ik vertaal het aan haar. En ze licht haar wenkbrauwen op en vroeg van, ken uh, hij? En ik wist wat ze bedoelde. En ik zeg van, ja, ga je gang. En ze belde haar uh, redactie. Ze werkte toen voor de Poolse Newsweek. Yeah. De politieke uh, redactie. En legde aan Duits van, nou ja, we zijn eigenlijk op Witte Broodweek. Maar ik hoor net dat vlak voor de verkiezingen Pim Fortuyn is neergeschoten. Uh, de, de politicus waar heel Nederland over praat. Mm -hmm. En uh, zullen we een verhaal schrijven? Uh, want ja, ik ben ter plekke uh, in Amsterdam en. Uh kennen mensen in Rotterdam en we kunnen aan de slag. Ja, graag. Dat hebben we gedaan. Dus ja. Dat was einde Witte Broodsweken. <laughs> we hadden twee weken gepland en het duurde drie dagen. Ja. En we hebben een verhaal geschreven. Dat, nou Ik geloof vier pagina's in ja. de Poolse nieuwsweek. Ik wil zo nog even van je weten hoe dat toen uh, gegaan is. Ik ga heel even naar het nieuws. René nee, van Braak. was het klaar. Ik, ik spreek je zo weer, uh, Peter. Blijf hangen. Oké, okay, nou, okay. dan blijf ik even hangen. Ja, is goed. Blijf ja. vervangen. Zometeen ook nog uh, GTI en Reinert. Die hebben ook nog verhalen. Wil je zelf nog wat melden? Dat kan hoor. Noor 1121. Van Brakel met het nieuws.